Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In het nieuwe kabinet moet één chef aardbevingsschade komen. Die oproep doet de nationale ombudsman. Nu is het afhandelen van de schade in Groningen nog heel erg stroperig. Het ministerie van Economische Zaken gaat over het herstellen van de schade... ...terwijl het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat over het versterken van huizen. De ombudsman zegt in trouw dat de boel veel soepeler wordt... ...als er één persoon verantwoordelijk wordt in het nieuwe kabinet... Duizenden Groningers wachten nog op een schadevergoeding of op maatregelen om te voorkomen dat hun huis instort. Er zijn afgelopen weekend in vijf provincies extra opvangplekken voor vluchtelingen geopend. Dat was ze dringend gevraagd, want de locatie in Ter Apel zit propvol. Onder meer in Overijssel zijn honderd stretches neergezet. We hebben wel meer plekken bekeken, ook in Hengelo, maar ook buiten in Twente. Maar dit is uiteindelijk de enige plaats waar binnen 48 uur in redelijke omstandigheid we mensen konden... Uh, Ook in Zeeland, Drenthe, Flevoland en Utrecht is dat gebeurd. Acteur Alec Baldwin heeft de man en zoon ontmoet van de cameravrouw die hij vorige week per ongeluk doodschoot. Op foto's is te zien dat ze samen een wandeling maken en dat Baldwin de twee omhelst. Baldwin vuurde op de filmset een wapen af waarvan hij dacht dat het ongeladen was. En Max Verstappen heeft waarschijnlijk heerlijk geslapen na zijn overwinning in de Grand Prix van de Verenigde Staten. Hij staat nu 12 punten voor zijn rivaal Lewis Hamilton... De komende twee races in Mexico en Brazilië worden cruciaal, zei Max voor de microfoon van Ziggo Sport. Die twee wedstrijden natuurlijk, die zijn heel cruciaal denk ik, voor ons voor het einde van het kampioenschap. Eén klein biertje dan vanavond? denk ik niet, ik denk dat ik lekker ga slapen. <laughs> het weer bewolkte dag, 12 tot 14 graden. Vanuit het westen komt de regen en in die regen is het ook meteen een stuk kouder. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de A4 Amsterdam richting Den Haag dichtbij knopende Nieuwe Meer na een ongeluk. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 8 uur. Daardoor loopt het vast op de A10 de ring Amsterdam-Zuid richting Den Haag. Tussen Amsterdam over Amstel en Osdorp 7 kilometer met een half uur op onthoud. Een keer op weg naar Schiphol kan het best omrijden via de A2, de A9 en de A4. Op de A9 Diemen richting Amstelveen staat nu ook file met zo'n 10 minuten op onthoud.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 6.9. Zie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 Troost in jou met mijn secrets Nu zeg jij ja, je wil niet meer. Cannot believe it. Zeg mij wat de deal is. Geloof niet dat het real is. Weet ik liet je achter mij. Pijn let me heal it. Als de ruimte er niet is, doe explain what I feel. Wat the truth hurry, feel. Met de tijd je'll Het it. Zak fout in de Wat Bedenk niet dat ik speel. Ik heb love en ik wil. Met je zijn goal, believe me. I seek you nu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 Survive, I'll Ik ga ervoor kiezen. ga ervoor kiezen. Ik ga ervoor kiezen. Ik ga ervoor kiezen. Ik ga Ik Ik Ik Ik En de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Soudaan is mogelijk een militaire staatsgreep aan de gang. Premier Hamdok en enkele hoge functionarissen zouden zijn opgepakt. Twee jaar geleden kwam er een einde aan de bewind van dictator Bashir... en trad er een burgerregering aan, maar het is al die tijd onrustig gebleven. Ouderenbond Ambo wil extra coronamaatregelen. De bond maakt zich zorgen over het groeiend aantal coronabesmettingen... het aantal ouderen dat weer in de ziekenhuizen belandt... en het uitstellen van zorg. Roemenië voert vandaag een avondklok in... en scherpt andere maatregelen aan. Het gezondheidssysteem dreigt er te bezwijken... door de vele coronagevallen. Roemenië kent na Bulgarije de laagste vaccinatiegraad van Europa. Het weer het wordt een overwegend bewolkte dag... met op veel plaatsen af en toe regen bij een graad of 13. The end.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 Gesloten, weg met verdriet En ik zou het vergeten Maar dat lukt me weer niet Want de pijn blijft Het zit dieper dan dat Ik zou een moord doen Zodat ik niet worden vergat Want dat klootgevoel gevoel Dat toen is ontstaan Dat gaat nooit meer weg En wat heb jij gedaan?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 on the phone About this relationship, relationship. And I wanna know, is this as good, as good as it gets? Cause we've been through the worst times and the best times. But it was our time, even if it was fall time. Now they've been looking at me, smiling at me, laughing like we wasn't happy. But not knowing that we're growing and we're getting married. Hard loving, it, straight thugging. Baby, I ain't doing this here for nothing. I'm here to get it popping, hopping. Let's ride out in the vents, Head blowing in the wind, sun glistening off my skin. Hey, I'm nasty. You know me, boys. I'll be feeling, feeling you, baby